Ik visser met het NOS Journaal. Voor mensen met een studieschuld is het steeds moeilijker om een hypotheek te krijgen. Hypotheekverstrekkers zijn sinds de bankencrisis van 2008 een stuk voorzichtiger. En de eisen om een hypotheek te krijgen zijn sinds dit jaar opnieuw strenger geworden. Daarom kijken hypotheekverstrekkers extra goed of mensen een hypotheek wel kunnen betalen. Met een studieschuld kan dat problemen opleveren, ondanks dat mensen met zo'n schuld niet bij de BKR zijn ingeschreven. In Nederland hebben zo'n half miljoen mensen een studieschuld bij de dienstenuitvoering uitvoering onderwijs. Eigenaren van vakantiewoningen krijgen dan vanaf volgend jaar meer geld voor hun huisje als ze moeten vertrekken. De AWB en de recreatiebranche zijn overeengekomen dat bewoners recht hebben op de werkelijke waarde van hun huisje. Nu krijgen ze een standaardbedrag van 1350 euro als het vakantiepark wordt overgenomen en de nieuwe eigenaar andere plannen heeft met de pachtgrond waarop het huisje staat. Steeds meer vakantieparken en ook campings worden gekocht door projectontwikkelaars. Die willen er luxe bungalowparken van maken. Mensen met een huisje op pachtgrond hadden daar jarenlang weinig tegen in te brengen. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is vorige maand met 200.000 banen gegroeid. En dat is meer dan waarop deskundigen hadden gerekend. Vooral in de private sector was een forse toename van de werkgelegenheid. Bij de overheid liep het aantal banen iets terug. Door de gunstige banencijfers daalde de werkloosheid en die is sinds februari 2009 niet meer zo laag geweest in de Verenigde Staten. De daling van de werkloosheid is vooral positief voor de Amerikaanse president Obama. De strijd tegen de werkloosheid is een van zijn belangrijkste prioriteiten in dit verkiezingsjaar. Het weer overwegend droog met af en toe zon, temperatuur rond 8 graden, morgen onstuimig met stevige buien. Dit was het nos Journal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown 3,5 minuut over 4 alweer op vrijdagmiddag. Die weekend staat voor de deur en dat uh, hoop ik dat je dat goed gaat besteden. Dat je leuke dingen gaat doen. Op weg naar de nummer 1 van Europa. De eerste nummer 1 van 2012. Deze 6 januari. Jaargang 22 alweer van de Euro Breakdown. Met in de lijst 17 stijgers. Geen enkele zitten blijven. 20 dalers en 3 nieuwe binnenkomers hebben we gehad. De drie platen die eruit zijn zijn: van Broke Fraser, Something in the Water naar 17 en 16 weken voor Bruno Mars, Marry You. En ook 16 David Guetta, Nicky Mie en Turn Me On. Snel stijgen: dat is Hart, hardturning tables gaan 11 plaatsen omhoog. Snel stijgen: Rihanna en Colvin Harris, Wee van love. 15 plaatsen zakken die naar beneden. En Godchild Kimbra, Somebody that I used to know, met 18 weken alweer het langsgenoteerd van allemaal. Kijk, wij de geschiedenisboeken 6 januari komen we bij 1563. Paus Pius de Vierde die, uh, creëert twee nieuwe kardinalen. Nieuw-Mexico raviseert rafi de grondwet van de Verenigde Staten van Amerika. De treedt toe tot de Unie als 47e staat in 1912. 1974, de laatste autoloze zondag in Nederland. En vorig jaar op 6 januari Theo Bos wordt aangesteld als hoofdcoach van het Poolse voetbalclub Polonia-Warschau. Dat waren geschiedenisboeken van 6 januari. Terug naar het heden 2012, nummer 16 in handen van Lolande. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. In van Dam. In handen van Jolanden Be Cool en de Crystal Waters. Le bump. 30, 30, 30, 30. Just let You can't walk away anyway, 'cause you've nowhere else to go. Is he worth less? Is it a simple yes? 'Cause if you have to think, it's fucked. Feels like you loved him more than he loved you. before You've lost count of drinks and time And your friends keep calling Worried sick And there's strangers everywhere deze week hoorde je stem van Carrie Lightbody. een en light uh, song songwriter van Snow Patrol. De mannen stonden met uh, This Is Everything You Are deze week op 15, komend vanaf 7. staan wel al 12 weken in de lijst en de voorjaarlanden Cool en de Crystal Waters, a labamp in de 7 e week omhoog van 19 naar nummer 16. Even kijken, ik heb voor jou klaar staan de dame die het het beste gedaan heeft van allemaal. Vanaf week 51 vorig jaar tot week 1 van 2012. Dus twee weken tijd heeft zij 11 plaatsen winst geboekt. Zij heet Adel. Zij heeft een single die heet Turning Tables. En in de vijfde week dat ze in de lijst staat. Gaan ze omhoog van 24 naar nummer 13.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 Brown. In de vijfde week gaan ze hem ook van 22 naar 12. En de voordeur is de snelstijger van deze week. Adele en Hart turning tables van 24 naar 13. En ook zij staat vijf weken in de lijst. Een plaat die tot vorig jaar het nog goed deed en zelfs op nummer 3 stond. Dat is er een van Gavin DeGraw. Maar je ziet het. Hij brengt de nieuwe single uit Soldier. En meteen is zijn vorige single Sweeter flink aan het zakken. In de 11e week zakt deze plaat van 3 naar 11. En daarmee doet hij het dus niet zo best in het nieuwe jaar, want hij zakt in zijn 11e week van 3 naar nummer 11. Op nummer 20 Bruno Mars, It Will Rain in de 6e week omhoog van 26 naar 20. Van 20 naar 19, dan een week langer erin 7 de Crystal Fighters en de Champions Sound. Weer een week langer, 8 weken in de lijst Gavin de Grohl en Jesse G. Repeat, die zakken van 17 naar 18. ...zakken van 15 naar 17. Birdie, Skinny Love. De London Be Cool en The Crystal Waters. LaBam doet het wel goed. In de zevende week gaan ze drie plaatsen omhoog naar 16. Snow Patrol, This Is Everything You Are. 12 weken in de lijst van 7 zakken naar 15. En Lady Gaga, You and I staat 11 weken in lijst en zak van 2 naar 14. ...Adele met Hart, Turning Tables doet het goed. In de 5 week van 24 naar 13. ...en uh, Coldplay Charlie Brown ook goed. ...van de 5 week van 22 naar 12. En Kevin de Sweeter staat 11 weken in lijst en doet het dus niet zo goed. Want hij zakt van 3 naar 11. Dead nieuw age, is ook zakkend 11 weken in de lijst van 8 zakken naar 10. En ook zakken, dat doen de mannen van Nickelback. When we stand together, 10 weken in de lijst. Dan zakken van 9 naar 6. Maar voor het, nieuwe, het weer van uh, half 5 gaan we gewoon toch die mannen van Nickelback maar even draaien. When we stand together, dus deze week de nummer 9. De Goberg staat 10 weken in lijst, de lijstzak. Deze week van 6 naar 9. ZFN Westkust weer bericht. En vanavond dan neemt de wolken weer wat toe en komende nacht kan het zelfs wat gaan regenen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 6. Morgen starten we dan met veel bewolking en buien. Maar daarna is het gelukkig wel de rest van de dag droog. Zaterdagavond, zondagnacht, dan weer de afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. In de loop van de nacht kan er wat lichter regen gaan vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 6. Zondag dan over ook, ook weer de walking En valt de zon weg, aan regen of regen. Temperatuur stijgt en doet dat naar een graad of 9. Op zich dus niet een heel slecht weekend gaan we tegemoet. Ik hoop dat je ook gewoon wat leuke dingen gaat doen. Wat je wat wij gaan doen? Wij gaan terug naar dit. We gaan naar de nummer 7. Fici en Levels. Het ritme van Zandvoort. C C f m k Shorts van Dam. You're Yeah, belly breathing. Yes, say, whoa. Jason de Derulo en A Fight For You. In de negende week gaat hij hem ook van 12 naar 6. En daarvoor Avicii Levels ook 9 weken. Die halveren ook een plek, want vorige week nog 14. Deze week alweer 7. you know Up. Cause a party, ain't a party till you ride on Do it End up on the floor and can't remember you clueless Officer, like what the hell is you doing? Stop a Stumbling, pummeling, you wanna what? Come again Give me hand, give me gin, give me liquor, give me, liquor, give me champagne Pumples till I'm in, what happens after that? If you inspire, tell a friend Like on my homie Ty, you we can all sip again Get it in, and again, and again Leave evidence, waste it so irrelevant Give cake to the head, who's selling it? Over, that's my the bag, I got too intelligent A hangover, whoa I've been drinking too much for to sure I got a hangover, whoa Tell me now, hold me now, make me come alive. You got the sweetest touch, I'm so happy you came in my life. Net geen top 3 voor Rihanna, you're the one. Maar van 13 naar 4 toe in de week dat doet ze wel goed. En de voortire cross en uh, Flowrider, daar hang ik over. Ook de week in de lijst. En we gaan hem over van 10 naar 5. En Katy Perry staat wel een top 3, The one that got away. De nummer 3 van de eerste week van 2012 voor Katy Perry, the one that got away. Zes weken in de lijst van elf omhoog naar een nummertje 3 alweer. En dat timmert toch lekker aan de weg. Vorige week, althans twee weken terug, de nummer 1 in handen van Cobra Starship en Shabby You Make Me Feel. Voor tien weken dat zij nu in de lijst staat zakken ze helaas één plek naar beneden van 1 naar 2. Straks nog één plaat voor je, dat is de nummer 1 van Europa. Ja, stonden ze nog boven aan de lijst Koper Starship en Shabi. You Make Me Feel. Ik meen, de tiende week dat ze in de lijst staan, moeten ze toch een plekje gaan inleveren en zakken ze naar nummer 2. De beste plaat in 2012, de eerste week van 2012. Is een plaat die al negen weken in de lijst staat, nog niet in de top 3 stond. Ze gaan namelijk van 4 naar 1, Lana Del Rey. Mooie single. Her sentimentele single met haar mooie stem. This video games. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling to my name. Open up a beer, and you say, get over here and play a video game. I'm in a spirit sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I see you're the best, just leaning for a big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 The old stars Living for the fame Kissing in the blue dark De eerste lijst van 2012 met Lana Del Rey en haar videogames als beste plaat van Europa. Volgende week dan doen we dus even anders hè? dan geen echte officiële Euro Breakdown. Hij komt dan trouwens wel op de site te staan ook vanaf 5 uur. Maar vanaf 9 uur tot 5 uur vrijdag de 13e hoor je de Euro Hit op CFM. Een terugblik naar 2011. De 100 beste platen van 2011 komen dan voorbij. Gewoon nog één keer even lekker terug naar alle hits van toen. Ik wens u een heel fijn weekend.